8 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, goedenavond. De Radio 1 Sportzomer dendert door tot 11 uur. De mix van nieuws en sport. Zoals altijd hebben we een studio vol met gasten. En bespreken we natuurlijk de pyreneeën etappen van vandaag. Eerst het nieuws van de NOS. Hier is Kees Groot. Bij een aanslag op een bus met Israëlische toeristen in de Bulgaarse havenstad Boergas zijn zeker vijf mensen omgekomen. Er zijn meer dan twintig gewonden. Ooggetuigen hebben aan de Israëlische kant Haaretz verteld dat iemand in de bus zichzelf opblies. Ook twee andere bussen zijn door de explosie beschadigd. De toeristen zouden net in Bulgarije zijn aangekomen. Een van de doden zou een lokale medewerker van de Israëlische touroperator zijn. De Israëlische premier Netanyahu zegt aanwijzingen te hebben dat Iran achter de explosie zit. Dat land werd eerder beschuldigd van betrokkenheid bij aanslagen op Israëliërs in het buitenland.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 ProSurf kwam de hek op het spoor na een tip van journalist Brenno de Winter. De hekgroep had de winter geïnformeerd over de serverinbraak. Inmiddels heeft het internetbedrijf de getroffen server uitgeschakeld... en de klanten persoonlijk geïnformeerd. In Nijmegen is een vrouw gestruikeld over een touw... dat over het parcours van de Vierdaagse was gespannen. De vrouw van 49 uit Barendrecht brak een rib en kneusde haar knie. Ze struikelde vanochtend in het donker toen ze op de stoep liep. Ze had veel pijn, maar heeft de 50 kilometer wel uitgelopen.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 D66-euro-parlementariër Marietje Schaken. Internet-expert Danny Mekic. En voormalig sprinter en atletiekcoach Troy Douglas. Eerst gaan we naar de aanslag in Waalre. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Neder. Ja, het zal u niet omgaan zijn. Twee auto's tegen de gevel, een enorme explosie... en daarna het gemeentehuis volledig in de as. Vanaf het begin waren er aanwijzingen dat er een uh, aanslag is gepleegd in Waalre. Redacteur Ilan uh, Sluis was de hele dag in Waalre. Zijn er mensen met een uh, duidelijke grief tegen de gemeente? Nou, een duidelijke grief. Uh, dat, uh, dat moet nog maar blijken. Maar wat je wel uh, merkt is dat uh, met veel mensen met wie je praat... ook mensen uit de gemeentepolitiek, mensen rondom het onderzoek... dat die allemaal wijzen op een conflict dat uh, de gemeente zou hebben... met name de burgemeester, met uh, enkele woonwagenbewoners... van een verderop gelegen kamp. Ja, want die, die moeten daar weg, heb ik begrepen. Uh, de bedrijven die daar zitten moeten weg en dat vinden ze niet leuk. Ja, nou ja, er komt in ieder geval een nieuw bestemmingsplan voor dat kamp. En uh, dat kamp moet een woonbestemming krijgen. En dat betekent inderdaad dat uh, bedrijven die er zitten, in ieder geval wat autobedrijven, daar uh, weg zouden moeten. Um, en kampbewoners die uh, hebben tijdens een informatieavond enkele weken geleden uh, hun ongenoegen erover uitgesproken. Uh, en op zo'n manier dat de burgemeester dat uh, onacceptabel noemde in een uh, Twitterbericht. Is er al meer duidelijk over wat voor manier dat dan was? Nee, we hebben niemand gesproken die op de avond zelf er is geweest. Behalve dus de tweet van de burgemeester. Dat men daar het niet over eens was. Maar, nou ja, goed. Iedereen die zegt wel van nou het, het, het conflict dat sluimerde al langer. De burgemeester die werd ook al langere tijd beveiligd. Er waren maatregelen genomen. Zo had hij kogelvrij glas in zijn werkkamer. was Er een camerasysteem opgehangen. En dat was eigenlijk allemaal omdat men dus de plannen had om uh, nou ja, daar wat met een bestemmingsland te gaan doen. Ja, voor alle duidelijkheid, het, uh, het zijn nog aanwijzingen. Hè? Het is nog niks zeker, er zijn nog geen bewijzen. Nee, nog helemaal niet. Nee, hoor. Maar het is wel zo dat uh, de recherche die het onderzoek doet uh, wel als eerste aan deze mogelijkheid natuurlijk ook denkt. Uh, officieel zeggen ze dat, ze dat ze niets uitsluiten, dat ze ook andere scenario's uh, bestuderen en daar rekening mee houden. Ja. Maar uh, ja, iedereen gaat er wel vanuit dat ze als eerste naar dit conflict zullen gaan kijken. Ja, de mensen die Jij hebt gesproken, hebben heb die zien aankomen dat het zo uit de hand uh, kan lopen? Nee, nee, nee. Dit heeft niemand uh, aanzien komen. Er zijn wel een aantal mensen die hebben gezegd. Ja, uh, dit, deze zaak, dat conflict over dat bestemmingsplan ligt heel gevoelig. Um, uh, he, vandaar ook de extra beveiliging, en de maatregelen, maar dat het zo uit de hand zou lopen, nee, dat had niemand voorzien. Nee, ik heb begrepen dat de uh, beveiligingsbeelden zijn veilig gesteld, is al een beetje duidelijk wanneer daar meer duidelijkheid over komt, wat er te zien is? Nee hoor. De de, recherche heeft vandaag, de technische recherche ook met name, heeft vandaag allerlei sporen veiliggesteld, Ook uh, bij het gemeentehuis zelf. Die zijn de hele dag bezig geweest. Ongetwijfeld dat ze nu en alles aan het bestuderen zijn. Maar wanneer daar uh, enig licht in komt, uh, nog geen idee. Goed, dankjewel Elan Sluis vanuit uh, Waalre. Ja, tijd om kennis te maken met onze uh, gasten van vanavond. Uh, als eerste uh, Marietje Schaken, welkom. Europarlementariër voor uh, D66. Uh, je zit in de buitenlandcommissie van het Europees Parlement. mogen jij hier zeggen vanavond. Dat Vanzelfsprekend, afgesproken, ja. Afgesproken, ja. ja, ja, ja. um, uh, Je zit in de buitenlandcommissie van het, uh, van het Europees Parlement. Je bent ook uh, in Syrië geweest, meer dan eens. Um, de Amerika heeft vandaag gezegd dat het in Syrië uit de hand begint te lopen. Ja, dat lijkt me een understatement. Volgens mij is het echt uh, al anderhalf jaar volledig uit de hand aan het lopen... En bereiken we ongeveer wekelijks een punt waarbij mensen zeggen... nou, dit is dan echt het tipping point. Maar met de aanslag van vandaag wordt het wel echt een cruciaal uh, moment... om te kijken wat er gebeurt. En uh, op weg hierheen vanuit Brussel in de trein zat ik ook steeds... op Twitter te kijken naar wat de laatste berichten waren. En dat loopt nog uiteen, maar uh, ja, de spanning loopt enorm op. Uh, er wordt gesproken over massale defecties, dus uh, mensen die weglopen bij uh, de regering. Maar er wordt ook gesproken over enorme tegenaanvallen... En, plannen om uh, uh, nou ja, echt buurten helemaal plat uh, te leggen als wraak. Dus het is uh, ja, uh, enorm pijnlijk en ingewikkeld. Maar ik hoop dat er toch vanuit de internationale gemeenschap... en ook vanuit Rusland nu een doorbraak kan komen... waardoor er uh, vanuit de internationale gemeenschap geholpen kan worden... Bij de transitie na Assad. Want dat hij weg moet, is uh, maar meer dan eens duidelijk. Tussen uh, half negen en negen praten we met jou uh, onder meer over Syrië... maar bijvoorbeeld ook over het uh, ACTA-verdrag. Ja, Danny Bekic is hier ook weer... Vriend van de avond, mogen we wel zeggen, internet-specialist, ken jij het genootschap van de hekkende huisvrouwen? Ja. <laughs> Dat had ik, wat antwoord had ik niet verwacht. Nee, eigenlijk. ja, ja. Uh, En zeker naar nou vandaag, want jij refereert natuurlijk aan een nieuwsonderwerp waarin ja. ze aan het woord kwamen. Ja, dus, uh, ja, ja. 800, maar, uh, wat was Weer 800.000 klantgegevens gejat of blootgegeven. Ja, of, ja er, is weer, er is weer, moet ik zeggen, want het, uh, het is de laatste tijd uh, steeds raak. Misschien komt het omdat het uh, niet zulke mooie weer is buiten en ook hackers liever binnenblijven. Maar uh, het is uh, weer zover dat een uh, heel groot bedrijf inderdaad gekraakt is... dat uh, gevoelige informatie bloot is komen te liggen op straat. En dat onderstreept nogmaals het belang van toch de discussies... die we de laatste weken en maanden hebben over veiligheid van informatie... aan de ene kant en aan de andere kant toch ook dat het misschien wel een verloren strijd is. Kunnen we ooit nog wel in een wereld gaan leven... waarin al die databanken waar we in zitten als mens toch 100% veilig zijn? Nou, ik denk het niet... Uh, maar het is al schokken weer wat er gebeurd is. Ja, maar wat is nu uh, dat genootschap van hekkende huisvrouwen? Zijn dat. Uh... Hekkende huisvrouwen? Dat zijn hekkende huisvrouwen. Dat zijn in elk geval vrouwen. Uh, ik, ik weet niet of er ook mannen bij zitten. Misschien uh, dat ook wel trouwens. Want ik ken hackers over het algemeen als mensen met een uh, goed gevoel voor humor. Overigens, die hekkende huisvrouwen die hebben dit niet gedaan. Die hebben uh, de be het betreffende bedrijf gewaarschuwd... dat er een aantal veiligheidsgaten zaten in hun systemen. En ze hebben zelfs aangeboden om het bedrijf te helpen uh, de daders op te sporen. Ja, okay. Mits het bedrijf aangifte zou doen bij de politie. Nou, dat is inmiddels gebeurd, heb ik ja, dus begrepen. het was er niet te doen om die 800... Uh, duizend gegevens uh, van de, die Nederlanders, maar het was er meer te doen om aan te tonen dat het niet veilig was. Is dat nou, een goede het, conclusie? Het, het, nou nee, niet helemaal, want ze hebben aangetoond dat die informatie toegankelijk was en zeer waarschijnlijk, tenminste dat is wat we nu aannemen, heeft een andere hacker ervoor gezorgd dat dat eerder al zover heeft ah. kunnen komen. Dus zij hebben alleen maar geconstateerd dat er een veiligheidslek ontstaan was waarschijnlijk veroorzaakt door een andere hackersgroepering. Oké, okay. tussen half tien en tien kom je uitgebreid aan bod en horen we graag wat er nu weer nieuw is uh, op het internet. Leuk. Ook hier aan tafel is je voormalig sprinter en tegenwoordig uh, atletiekcoach uh, Troy Douglas. Goedenavond. Goedenavond. Gefeliciteerd nog met het goud op het EK. 400 Dank je wel. Meter. Dank je wel. Dat was een, uh, was een klapper. Dat was een klapper, was een verrassing voor een heleboel de mensen. Uh, maar voor ons niet. Uh, we wisten dat uh, we een hele goede kans om, te, om het heleboel te winnen. Omdat uh, we waren 1-2 op de 200 meter. En dat geeft je een beetje uh, een gevoel. en machtiger gevoel. En uh, wij hebben met dat gevoel gewoon meteen naar de 4 keer honderd gegaan en uh, gauw een medaille gehaald. Ja, want dan komen er ook meteen uh, twee kruisen door de, door de komende twee weken straks... want je moet uh, naar Londen met die ploeg. Klopt. Uh, Hij mag maar. Die... <laughs> Wil. Wil, Hij moet. moet mag niet uit. <laughs> we gaan. Die gaat toch wel? <laughs> <laughs> nee, uh, klopt. Uh, we zijn nu aan het voorbereiding. Uh, maandag gaan we een paar punten over een week... en gaan we daar een klein beetje van de puntjes op i zetten voorbereiden voor de, uh, wat gaat gebeuren in Limpsdorpje. En uh, wat de verwachting is. En, uh, en dan 2 augustus uh, vliegen wij gewoon naar Londen. En, en 10 augustus, uh, dus showtime. Ja, uh, uh, waar kijk je behalve natuurlijk naar dat nummer en de rest van de atletiek? Wat vind je verder nog leuk om daar te zien? Uh, boxing. Oké. Okay. Ik ben benieuwd over boxing. En uh, ja, ik ga wel speciaal naar de boxing. En dat is het, denk ik. Okay. Ja, misschien naar de hockey, maar wel eerst naar de boksing. Ja. Tussen 9 uh, en, uh, en half 10 hebben we het met jou uitgebreid okay. over jouw. Uh, Zijn je hoeveel spelen, Troy? Coaching. Voor mij als vier. een coach de eerste en als een atleet uh, vier. Zo so, met maar vijfde spelen. Ah, dus je kan vergelijken en uitgebreid vertellen over wat <laughs> allemaal, uh, bij die spelen allemaal loos is. Oké, okay. goed, zometeen meer. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportproblem. river broke the blood wood and the desert oak holding wrecks and boiling That's Night Oil, Beds Are Burning en uh, via radio1.nl kunt u meekijken met de webcam. En dan hadden u ook de clip kunnen zien van uh, de Australische band. En ziet u onze gasten zitten hier in de studio. Feel in the feel. Hey, Filemon, zien we niet hè? Uh, uh, de, de, nee, uh, een plaatje? Uh, plaatje wel op uh, via de webcam. Uh, Toeverslaggever in de tour natuurlijk. Filemon, goedenavond. Goedenavond jongens. Wat heb je gedaan vandaag? Uh, nou, ik heb me eigenlijk een beetje bezig gehouden met uh, doping. Dus zul je bij mij wel denken van ja, dat doet hij wel vaker voor bepaalde programma's. Heb je zelf maar, hier uh, uh, heb je zelf wat genomen? Nee, zeker niet. Nee, al, al echt al ik denk al vijf jaar niet meer. Oh. Zo lang is het alweer geleden dat ja. het spuitenslikken uh, was. Ik moet ook zeggen, het is ook echt, eigenlijk ook echt niks voor mij. Het is uh, één keer leuk om te proberen, maar uh, ik vind het toch met een, uh, een mooie wijn gezelliger. Maar uh, ik deed het natuurlijk niet stiekem maar natuurlijk sommige renners wel. Uh, dus ik, ik ben eens eh vervolgens bij een apotheek langs geweest om te vragen of je dat spul, dat vochtafdrijvende middel van dat uh, Frank Slek genomen zou hebben. Of je dat kon krijgen. Maar dat is uh, inderdaad gewoon uh, zwaar illegaal. Die apfige schroft schrok helemaal van toen uh, naar het oog. Je bent de tweede vandaag, zei ze. <lacht> ja, ja. Ik voelde hem aankomen. <lacht> ja. jij, jij ook al. <lacht> het andere mannetje was alleen veel dunner. <lacht> Simon, dus, je dus, de ja, zon, jij hebt he? de weg nodig. <lacht> nee, en, uh, ja, en ik ben natuurlijk uh, vannacht ook naar het hotel geweest van Frank Sleck. Nou, dat is wel mooi om mee te maken hoor. Zie je al die journalisten helemaal. Nou. Nog net niet juichend voor de hek staan dat er weer iets gebeurt. Want ja, uiteindelijk hebben die journalisten natuurlijk ook gewoon uh, uh, verhalen nodig om op te schrijven of te filmen. En dat, uh, dat, dat vind je daar dan weer wel. Ja, en het mooie maar... was dat Steven Dalebout een van de weinigen was die aan de andere kant van het hek stonden. Dat vond ik dan ook ja, wel weer zo Ja, en die andere journalisten waren stikken stikken jaloers. En Erik Dijkstra maakt dan een tour de jour voor, uh, voor RTL een oud-jakhals, of eigenlijk nog steeds-jakhals, maar die zat ook te dalen, jongen, want de NOS die zat daar gewoon binnen, die kon gewoon alles zien en alles bekijken, ja. maar wat echt heel irritant is, dat is die politie in Frankrijk, die komen dan echt met zes auto's aan, echt diepende bannen, stoere jongens, zonnebrillen op, terwijl ja, over gaan zij niet, het is, de politie is erbij, omdat je, ja, je mag officieel die middelen niet gebruiken in Frankrijk, maar volgens mij als je hier gewoon met een jointje op straat gesnapt wordt... om je een flinke boete betalen. Nou, en wat, wat, ook... ze, wat, wat ze ook zeiden, Filmo, is dat, dat ze dan... Het uh, uh, is inderdaad illegaal daar, maar ze gaan ook orde handhaven, hè, Omdat ze weten dat er uh, 100, 150 journalisten aankomen... die allemaal dat hotel binnen willen. Uh, ja. Is het verhaal dan uh, dat ze daar zijn om de orde te be bewaren? Ja, weet ik. Ja, ja, maar ik weet niet of je wel eens een gemiddelde tourjournalist hebt gezien. Ja. Nou, die, die lopen al gillend weg als je een rotje afsteekt. <lacht> uh, en dan hoef je echt niet met zes, zeven auto's uh, langs te komen. Ze gaan ook expres. Je ziet ook gewoon het expres heel hard weg gaan rijden met typende banden. Want ze zien natuurlijk dat ze gefilmd worden. En dat vinden ze dan gewoon mooi. Nee. Maar goed, ik, uh, wat ik, me, wat, ik was een beetje aan het discussiëren met, uh, met een paar mensen. Het gaat eigenlijk gewoon elke dag over doping in het toer. Alle journalisten zijn daar de hele tijd mee bezig. Iedereen die ook maar iets goed presteert, die wordt verdacht. En dat is natuurlijk ook terecht als je naar de historie kijkt. Maar ik vroeg me af of er naast Kormsvlek nog andere mensen zouden zijn, andere renners die doping gebruiken. Uh, en hoe groot het percentage dopinggebruikers in de Tour nu ongeveer zou zijn. En daarvoor ging ik eerst naar de manager van, uh, uh, van Argo Shimano, namelijk uh, Iwan Spekebrink. Kijk, weet je wat het is? Ik ga vanuit dat alle instanties hun werk doen. Ook de dopinginstanties. En dat ze de mensen eruit halen die, uh, ja, die gebruikt hebben. En zo moeten wij de sport benaderen. Omdat we dan... Uh... Er vanuit gaan dat we niet met de achterstand beginnen. En als we heel veel talent hebben en heel hard werken, dat we dan tot resultaat komen. Ja, jij zit er natuurlijk wel echt diep in. Je weet wel ongeveer wat de morgen is in het peloton. Denk je dat het echt 100% schoon is? Uh, het verhaal is, zoals ik het zie, echt tweeledig. Ik denk dat de sport, na alle schandalen en toch mensen die met nieuwe ideeën in die sport komen, echt de goede kant op gaat. Je ziet ook dat de, de piekprestaties uh, minder worden. De andere kant is dat dit soort gevallen blijven komen. Ja. Dus er is altijd nog een hardnekkig clubje. Wat het misschien wel uh, op een andere manier doet. En misschien dat er nog wel een paar uh, zijn. Ik wil ook niet naïef zijn. Hoe groot is dat kleine groepje, denk je, waar je het over hebt? Ja, dat weet ik niet. Dus ik heb echt geen idee. En eigenlijk wil ik er niet aan denken. Um, kijk, op het moment dat je daarna gaat denken, sta je al achter. Hè? Niet aan denken als je wilt winnen dus. Misschien dat Daan Luiks van Vakant weet hoeveel doping in het peloton wordt gebruikt. Ja, dat, dat weet ik niet. Hoe schoon is het peloton, denk je? Ik denk dat het peloton heel erg schoon is. Gezien alle controlemethodieken, alle dopingpaspoorden, bloedpaspoorten. Ik, ik, ik denk dat het peloton heel schoon is. En wat dat is heel schoon? Ik, ja, Dat weet ik niet, maar als ik gewoon kijk naar hoe vaak dat er gecontroleerd wordt... kun je niet een etappe winnen met iets in je lichaam wat verboden is. Tegenwoordig kan je dus geen etappe meer winnen zonder doping. Maar nu weet ik nog steeds niet hoeveel doping er nou gebruikt wordt in het peloton. Misschien dat good Old Koos Moerenhout van Rabobank het weet. Dat weet je dus niet. Je weet nooit wat iemand doet uh, in een achterafkamertje of wat dan ook. Je hebt geen idee wat dan het percentage is? Nee, nee ik kan er wel een, een, een gok naar doen. Maar ja, dat, uh, ja, dat, dat zou ook naar ons op slaan. Kijk, uh, De helft, dat is het niet meer, denk je? Nee, nee dat, uh, dat, uh, dat lijkt me echt uh, veel te veel. Alleen ja, het is net met criminaliteit natuurlijk. Uh, je kunt er alles aan doen om het uh, uit te bannen. Maar uh, ja, er zullen altijd uh, mensen zijn die het toch blijven proberen. Je denkt niet dat het peloton echt ooit 100% schoon zou zijn? Nee, dat denk ik niet, nee. Ik denk dat je het uh, dat is een, een heel uh, mooi beeld is waar je naar je uh, kunt streven. Maar ik denk dat het niet realistisch is. Dat hetzelfde. Ja, hè, wielrennen is niet veel anders dan de, de gewone maatschappij. Hè? Hoort dat bijna een beetje bij de wielersport? Dat hoort bij de sport. Hoe ga je daar dan mee om in je ploeg? Want ja, je ziet af en toe renners die gewoon buitenproportioneel presteren vanuit het niets. Nou, dat is, dat is een hele moeilijke. Dat is heel erg frustrerend voor de renners natuurlijk. De renners doen er alles voor om, uh, om het zo goed mogelijk uh, en 100% schoon te doen. En ja, natuurlijk zie je dan wel eens een keer dingen gebeuren waarvan je je vraagtekens uh, bij hebt. Maar, voorbeeld? Nou, ik, wat ik er net al aanhaalde. Ik denk dat dat nu uh, veel minder het geval is. Ik denk dat als je nu bij ons uh, de renners vraagt van, uh, ja, zie je nu dingen in het peloton die echt niet kunnen... Ja, dan, uh, dan denk ik niet dat ze echt iets op, op kunnen noemen. Dus wat dat betreft uh, is het nu veel beter. Uh, alleen, ja, dat, uh, en, en je moet ook oppassen dat je um, als renner niet te snel uh, ja, met een opgegeven vinger uh, richting doping gaat wijzen als je verslagen wordt. Hè? Want dat is wel uh, het makkelijkste wat je kunt doen. Dus niet doping de schuld geven als je verliest. Kan je als ploegleider eigenlijk instaan voor je eigen ploeg? Daan Luijks van Verkant -Zorlei. Nee, want ik ben er niet dag en nacht bij. Dus uh, wij weten dat een uh, renner van ons alleen maar bij onze artsen mag komen. Als hij naar een andere arts is, is dat per definitie al verboden. Hij mag geen medicijnen bij zich hebben. Uh, daar heeft hij allemaal contracten voor getekend en er wordt op toegezien. Uh, maar meer dan dat kunnen we niet doen. Dus als een renner zo dom is om iets aan te nemen buiten het team wat niet mag... Ja, dan, dan heb ik daar nooit zicht op. Ja, je kan mensen natuurlijk ook nooit 100% vertrouwen. Maar misschien heeft Argos Shimano wel een waterdicht systeem manager Iwan Spekebrink. Je kunt nooit 100% voor je ploeg in staan. Maar je kunt wel veel vertrouwen hebben renners. Wij werken bijna dag, dagelijks met ze, dat is ons concept. En uh, op een gegeven moment leer je mensen kennen. En dan ga ik wel heel veel vertrouwen hebben in, in de renners die we eerst aannemen... waar we al grondig naar gekeken hebben... en vervolgens waar we mee werken. Maar de, de, de, de waarheid is, ik kan niet 24 uur per dag uh, mensen op mensen gaan zetten. En dat, wil je, dat moet je ook niet willen. Ja, dat lijkt mij ook. Dan rest mij nog één vraag. Stel je voor het lijkt wel doping te zijn bij Slack? Is het dan een slecht mens? Nee, dat denk ik niet. Dan is het een mens die een fout heeft gemaakt. En als je alle mensen op moet gaan hangen die ooit in, leven, in hun leven een fout hebben gemaakt, dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan blijven we er weinig meer over, denk ik. Hij behoort het gewoon niet te doen, klaar, punt. Maar het gaat te ver om dan iemand uh, ja, uh, al, het, al het leven te misgunnen, bij wijze van spreken. Als je bewust doping gebruikt, dan, beboel, dan wil je de boel belazen. Dus dan vind ik dat je niet in het peloton thuis Ben je dan een slecht mens? Je wil de boel belazen. Dus dat, dat is niet netjes, hè? Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, iedere avond hoor je in Over de Grens verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Alice van Gelder, die woont in Zuid-Afrika. Nelson Mandela is daar vandaag 94 geworden. En op de verjaardag van Mandela worden alle Zuid-Afrikanen opgeroepen... 67 minuten van hun tijd te geven aan een ander. Ja, Alice, goedenavond. Waarom 67 minuten? Ja, 67, omdat Mandela 67 jaar van zijn leven heeft gegeven... aan de anti apartheidstrijd en aan een nieuw Zuid-Afrika... Dus dan moeten Zuid-Afrikanen op zijn minst eens per jaar... 67 minuten van hun tijd kunnen geven. Kijk, duidelijk. En wat doen die mensen zoal in die 67 minuten? Uh, ja, dat gaat een beetje van voorlezen voor de blinden... tot het aanleggen van groentetuinen, tot huizen bouwen... Uh, tot ook dingen zoals HIV, eet-testen en, uh, en bloed geven. Dus het uh, loopt heel erg uiteen. Ja, en huisbouw in 67 minuten, dat is inderdaad een uitdaging. Ja, uh, nee, absoluut. Maar ja, er gaan <laughs> dan ook verschillende teams mee aan de slag. Nou, oh, toch wel. Wat heb je zelf gedaan? Ja, nog niks moet ik eerlijk bekennen. Uh, het is niet hier een vrije dag of zo. En uh, ik heb wel het geluk dat je nog het hele jaar de kans hebt om het goed te maken. Dus ik zat er zelf eigenlijk aan te denken om, uh, om de komende week uh, bloed te gaan geven. Dus een groot tekort hier aan bloed in Zuid-Afrika. En ja, dat is tenminste wel een hele, hele persoonlijke bijdrage. Ja. Alleen ga ik dat ook niet voor 67 minuten volhouden. Dat het zal wat korter zijn. Ja, wat ik wou zeggen. Dan uh, kom je iets anders uit het ziekenhuis dan je erin bent gegaan, denk ik. Uh, Nelson Mandela heeft zelfs een via... Gevierd, zo hebben wij vernomen. Jij weet vast wel hoe? Ja, nee, hij is op het platteland in, in Kuno, dat is zeg maar zijn geboortegrond. En uh, ja, hij verdicht eigenlijk de afgelopen jaren uh, gewoon in familiekring. Ik bedoel, hij is een oude, fragiele man. Dus dat, dat gaat niet meer met een hoop uh, bombari, maar gewoon met een uh, verjaardagse taart met de familie en de kleinkinderen erbij. Ja, en Bill Clinton, uh, zo ja, zagen dus we. Die kwam, uh, die kwam gisteren op bezoek en uh, toen uh, ja, zagen we ook weer voor het eerst sinds lange tijd. Een, een foto van Mandela, want hij verschijnt niet meer in het openbaar. De laatste keer dat we hem echt in leven en lijf in het openbaar hebben gezien, was uh, tijdens het WK voetbal twee jaar geleden. Ja. En af en toe duikt er dan nog een foto op. En dat wordt dan door alle Zuid-Afrikanen wel gekoesterd, dat ze hem in ieder geval weer uh, kunnen zien. Ja, maar heb je enig idee hoe het met hem gaat? Ja, hij is de laatste keer in het ziekenhuis opgenomen begin dit jaar uh, met, uh, met longproblemen. Daar schijnt hij overheen gekomen te zijn. En het schijnt, schijnt wel goed met hem te gaan naar omstandigheden. Kijk, ja, hij is gewoon oud, maar uh, hij schijnt nog iedere dag uh, de krant te lezen en uh, het nog wel een beetje bij te houden. Uh, en uh, ja, gewoon een rustige oude dag nu uh, te beleven uh, in zijn geboortedorp. Ja, oké. Okay, dankjewel, Ellis uh, uh, van Gelder vanuit Zuid-Afrika over de verjaardag van Nelson Mandela. Dan gaan we door naar de Verenigde Staten. Voor, zoals dat heet, een heel ander onderwerp. Er uh, <laughs> is een nieuwe Twitterster geboren. Hij heet Glenn Barrion. En hij heeft binnen een paar dagen al bijna 25.000 volgers. Ja, Denny hij iets? 25.000. Dat is best bijzonder, want Glenn is een wilde bruine beer. Een Rieke oude Jan <laughs> oh Los Angeles. Goedenavond. Goedenavond. Ja. De beer komt uit uh, Glendale, hè, vlakbij uh, jou vandaan. Hoe is hij zo beroemd geworden? Ja hij, is, um, nou ja, hij kwam oorspronkelijk uit een uh, donker woud... maar hij heeft zijn weg gevonden naar Glendale... waar hij lekker door de, uh, de vuilnisbakken schuimt... en uh, in zwembaden poept en uh, sinaasappels die had van fruitbomen. En dit doet hij nu al een paar maanden. En hij uh, wordt uh, door heel veel mensen uh, gezien... en die sturen dan foto's in en bellen de autoriteiten. Maar er is één dame geweest, ene Sarah... die een Twitter-account heeft gecreëerd... Uh, At de Glenn Delbert. En die doet zich dus voor als Glenn. Glenn Berrien, zoals ze hem gedoopt heeft. En uh, ja, gooit allerlei leuke uh, wetenswaardigheden over hem de wereld in. Nou, noem maar eens één. Nou ja, uh, hij uh, houdt zich bijvoorbeeld uh, bezig met contacten met andere beroemde dieren. Zoals de Burbank Mountain Lion en de Cape Cod Bear. Uh, maar hij spreekt zich ook uit over de politiek. Uh, bijvoorbeeld over Egypte. Of uh, dat hij burgemeester van Glenville wil worden. Hij daagt Kim Kardashian uit, uit die hetzelfde wil. Dus uh, ja, hij, uh, en vooral ook geeft hij heel veel mensen de opdracht om bear hugs te geven aan elkaar. Is het een uh, democratische of een republikeinse beer? <laughs> Nou, dat is niet helemaal bekend, maar ik vermoed democratisch. Ja, want, want waarom? Nou ja, goed, uh, ik denk omdat die meid uh, uh, uh, ja, goede bedoelingen heeft... Uh die ja, meer environmentally uh, oriented zijn, hoe zeg je dat, meer op het milieu. Ze ja. natuurlijk, de reden waarom ze dit doet is om die beer eigenlijk uh, te helpen zijn veiligheid te garanderen. Hij uh, uh, begeeft zich natuurlijk onder de mensen en dat kan een keer fout gaan. Hm. En zij wil eigenlijk de mensen oproepen om niet te veel foto's van hem te nemen, om geen vuilnis buiten te laten en vooral ook ja, hem een gezicht geven, waardoor hij een persoonlijkheid wordt hm. en de autoriteiten ook om hem gaan geven en hem niet zomaar bij het minst of geringste neerknallen. Danny, ik wil iets aan je vragen. Nou, ik vraag me af hoe, hoe dat dan precies werkt. Dus je wilt dat mensen hem met rust laten... dus dat dat dier meer dier kan zijn... maar in plaats van hem dan meer dier te laten zijn... geven we hem menselijke eigenschappen? Ja, dat is natuurlijk een, een, inderdaad een beetje een rare uh, verschijning... om dat op die manier dan te willen bereiken. Maar wat ze heeft... Wat we kunnen bereiken is dat mensen zich eigenlijk aan hem zijn gaan hechten en voorzichtig met hem om willen gaan. En de autoriteiten die hebben dus ook hem voorzichtig nu, een paar dagen geleden, uit een boom geschoten met um, ja, verdovende middelen en hem afgevoerd richting het bos in de hoop dat hij nu wegblijft, want nee, hij is al eerder afgevoerd. En ik denk dat als ze niet uh, ja, zo'n populaire beer voor zich hadden gehad, dat ze misschien iets minder voorzichtig te werk zouden zijn gegaan. Ja. Nou goed, um, uh, Glen uh, Berrien, dus, de uh, Glen Berrien voor de, voor de geïnteresseerde Twitter-volger. De Glendale Bear is het. De Glendale, oh ja, de Glendale ja. Bear. Er zat wel een hele leuke foto van vier uur geleden, een foto. En Bears are so people staat er dan bij. En dan zie je hem liggen op een, met zijn benen wijd uit elkaar op een uh, net iets te grote bank. Uh, alsof het een kerel is die met een biertje onderuit zakt. Ik, uh, ja. ik weet dan niet of ik hem ga vertellen. Daar ga je toch alleen maar van houden? Ja. ja. Nee, ja. Uh, ja, ja. ja, ja. <laughs> Goed, Marike Audians in, uh, in Los Angeles. Dank je wel voor Glenn uh, Berry. Goed, ga ik uh, Herman even een beer hug geven. Ja, Dan gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws. Kees Kees De Israëlische premier Netanyahu zegt aanwijzingen te hebben... dat Iran achter de explosie in een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije zit. Daarbij zijn zeker vijf doden en twintig gewonden gevallen. Vandaag, precies 18 jaar geleden, vielen 85 doden bij een aanslag op een Joods centrum in Argentinië. Ook toen werd gezegd dat Iran erachter zat. In Almeloos de stille tocht begonnen voor Aziz Kara, die vorige maand overleed na een burenruzie. Honderden mensen lopen mee, ze leggen bloemen neer in de tuin van het slachtoffer. De 64-jarige Aziz Kara werd eind juni tijdens een burenruzie tegen de grond geslagen en overleed later in het ziekenhuis. Er ging een lang conflict tussen de Turkse en Nederlandse buren aan vooraf. Hackers hebben de gegevens van 800.000 Nederlanders gestolen... die op een server van internetbedrijf ProSurf stonden. Bedrijven als Q-Music, Stedin en De Telegraaf... hadden klantgegevens bij het bedrijf opgeslagen. Het Nederlands Genootschap van Hackende Huisvrouwen... zegt achter de hek te zitten. Inmiddels heeft het internetbedrijf de getroffen server uitgeschakeld... en de klanten persoonlijk geïnformeerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ben Johnson liep tijdens de Spelen van 1988 een onwaarschijnlijk goede 100 meter. Alleen wel met wat chemische hulp, zo bleek achteraf. Andere Tijden sport maakt er morgen een mooie uitzending over. En wij blikken daarop vooruit. Zeker vier doden en tientallen gewonden bij een explosie in een bus in Bulgarije. De inzittenden waren allemaal Israëlische toeristen. Het gebeurde bij het vliegveld van Burgas aan de Zwarte Zee. Ja, correspondent Monique van Hoogstaten in Jeruzalem, goedenavond. Goedenavond. Is er uh, wat meer bekend over wat er op het vliegveld is gebeurd? Nog niet zo heel veel meer. Uh, er wordt gesproken over zeven doden inmiddels, maar dat is niet bevestigd. En zo'n twintig gewonden. Uh, ja, verder heeft Netanjahu uh, vanavond meteen gezegd... dat uh, alles erop wijst dat Iran achter deze aanslag uh, zou zitten... Um, waar hij die, die inlichtingen precies zo snel vandaan haalt... dat weten we natuurlijk niet. Uh, Iran is, uh, wordt vaak direct als, uh, als verdachte aangemerkt. Uh, hij zit op dit moment, uh, begrijp ik, met zijn veiligheidsadviseurs bij elkaar... om zich op een antwoord te beraden. Want dat antwoord dat moet uh, stevig en hard zijn, uh, heeft hij gezegd. Wat wijst erop dat het een aanslag is? Uh, er zijn getuigen die hebben gezegd dat er... Nou nee, laat ik zeggen, de, er is officieel bevestigd dat, het een, dat er een bom uh, af zou zijn gegaan. En er zijn getuigen geweest die hebben gezegd dat er uh, iemand aan boord van die bus zou zijn gegaan. Een zelfmoordterrorist. Iemand met een uh, bomgordel om. En die zou zichzelf uh, hebben opgeblazen. Ja, dus uh, uh, dat is in ieder geval gezien daar in Bulgarije wel een... een, een onwaarschijnlijke plek toch voor een aanslag? Uh, ja en nee. Uh, hier wordt al gezegd... Uh, ja, Iran, Hezbollah ook uh, plegen liever aanslagen in het buitenland... dan aan de grenzen met Israël. Er zijn de afgelopen tijd, uh, afgelopen jaar, half jaar... ook pogingen uh, tot aanslagen geweest in landen als uh, Thailand. Uh, <coughs> sorry, uh, Azerbaijan, uh, noem maar op. Dus ook niet heel voor de hand liggende plekken... Dat zegt niet zo heel veel. Uh, dat, dat zou best kunnen, dat, uh, dat Iran of Hezbollah daarachter zit. Dat is, uh, dat, de plek zegt niet zoveel daarover. Nee, maar nu wordt wel in ieder geval al uh, meteen met de vinger uh, gewezen naar Iran. Is er al een reactie uit Teheran weer? Ik heb nog geen uh, reactie uit Teheran gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik zou nu... Ter plekke even moeten kijken, maar ik heb hem nog niet gezien. Dus ja. nee, dat weet ik niet. Maar het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat Teheran dat zal ontkennen. Want zo gaat het meestal. Ja, ja zo gaat het. Nou, Goed, het nieuws is nog vers en uh, ontwikkelt zich nog. Dankjewel voor nu, Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl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 Emily Sande, my kind of love. Marietje Schaak is Europarlementariër van D66... lid onder meer van uh, de uh, buitenland- en handelscommissies van het Europese parlement. We gaan met haar praten over de situatie in Syrië. Het was een heftige dag vandaag met gevechten in Damaskus... en een dodelijke bomaanslag op de Syrische minister van Defensie. Een samenvatting van vandaag. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn hevige gevechten. Zo gaat het de hele dag door. Je hoort ontploffingen... Tanks are storming al and shooting every Wat je vooral ook zag was honderden, honderden mensen die hun huis verlieten. Breaking news coming out of the capital in Damascus. State-run television is saying that the defense minister has been killed in a suicide attack. Bij bomaanslag in de Syrische hoofdstad Damascus is de minister van defensie omgekomen. Zojuist op radio en televisie live de minister van de Informatie, die uh, in essentie zegt dat Syrië in het hart geraakt is... maar dat er alleen maar toe zal uh, leiden dat Syrië vastbeslotener raakt. En dit zal het Syrische volk alleen maar sterker maken. Ja, Marietje, wat denk je als je dit hoort? Mogelijk echt een breekpunt. Uh, het wordt heel belangrijk wat er nu echt uitkomt. Want ik zit de hele tijd uh, Twitter te volgen en de samenzweringstheorieën en de uh, geruchten spreken elkaar tegen en komen echt uh, van alle kanten. Dus het is belangrijk, denk ik, om in de komende uren echte helderheid te krijgen. Waar komen over wat die Twitterberichten vandaan, als ik vraag mag? Wat is de bron? Uh, het zijn veelal mensen die Syrisch zijn. Van een aantal weet ik dat ze nog in Syrië zitten. Veel zitten ook in landen als uh, Egypte, uh, ja. waar ze vanuit werken. Of uh, Londen of Parijs. Er zijn veel vluchtelingen um, aan het werk. Uh, en soms weet je dat ook niet op Twitter. Ja. En daarom kun je ook niet alles klakkeloos uh, overnemen. Ja. Maar het is uh, wel echt een grote chaos. En het laat ook heel erg zien hoe kwetsbaar het regime is... Uh, en dat is denk ik uh, voor veel mensen belangrijk en mogelijk ook voor Rusland. Want er zou eigenlijk vanavond een stemming zijn in de VN-veiligheidsraad... waarbij twee voorstellen eigenlijk uh, concurreerden met elkaar. Dus het zogenaamde westerse voorstel van westerse landen... wat stevig was en wat uh, nou ja, echt uh, wilde zorgen dat uh, de waarnemers een missie hadden... waar ze meer mee konden uh, en dat er echt een ommekeer uh, werd bewerkstelligd. En Rusland legde daar tegenover een tekst die veel milder was... Uh, waar geen sancties in zaten... Uh, maar het zou best kunnen dat na vanavond Rusland zijn belangen... want daar gaat het Rusland om, opnieuw gaat afwegen... en toch gaat kijken naar, uh, ja, ja, ze dat, naar een ander Syrië moeten. Dat zou dan het gevolg zijn van, van de bloedige aanslag van vanochtend... die laat zien hoe, hoe kwetsbaar het regime is. Dat is dan de, ja, tussen winst daarvan? Of hoe moet ik dat zien? Uh, nou, dat, dat zou ik een beetje een moeilijk woord vinden om daarvoor te gebruiken. Ja, uh, een beetje bijna cynisch, maar het, het is wel een heel duidelijk signaal, ja... Uh, de angst is natuurlijk, en dat merk ik aan mezelf ook wel... dat, dat het risico bestaat dat het regime uh, deze aanslag zal gebruiken... om nog meer geweld te rechtvaardigen, om werkelijk alles uit de kast te halen. En je hoort dan verschillende geluiden. Um, vanuit uh, Israëlische uh, uh, kant hoorde je bijvoorbeeld... dat er minder militairen in de Golan-gebieden uh, waren. Dus dat die mogelijk werden teruggetrokken. En dat dat ook een signaal is van hoezeer alle militairen nodig zijn... bij. Uh, bij het conflict in Damaskus bijvoorbeeld. Dus ik denk wel dat het een cruciaal punt is. En ik hoop dat Rusland eindelijk wil gaan werken... aan uh, een oplossing vanuit de internationale gemeenschap. Ja, want van uh, Assad zelf moet het niet komen. Hè? Nee, die heeft werkelijk op geen enkele wijze laten zien... dat hij de legitimiteit van zijn volk... of de internationale gemeenschap nog verdient. Uh, nee, die man uh, heeft zijn geloofwaardigheid maanden geleden... Ja, eigenlijk vorig jaar al verloren door... Uh, keihard neer te slaan op die uh, demonstraties. En het is inmiddels natuurlijk met de dag meer uit de hand gelopen. Ja. En het is ook gevaarlijk in de regio. Ik bedoel, we hebben het over de mensen in Syrië, maar uh, Iran speelt een belangrijke rol... is ook een bondgenoot van, uh, van het regime. Tegelijkertijd worden er uh, wapens geleverd vanuit de golfstaten, vanuit Saudi-Arabië. Dus uh, het grote, grote risico is dat dit nu uh, een uh, uh, overlopend effect zal hebben... naar de landen eromheen en dat het echt tot een enorme... Uh, uh, gevaarlijke en explosieve situatie komt. We, we hebben natuurlijk al wel eerder uh, uh, momenten gezien... die als breekpunt werden, werden aangewezen. Ja. Uh, mo mo moordpartijen, generaals die overlopen, is allemaal niet gebeurd. Ja. Waarom zou dit wel uh, uh, zoiets kunnen zijn? Omdat er nog nooit op dit niveau... Uh, regeringsvertegenwoordigers om het leven zijn gebracht in dit conflict. Dus is de grootste schade, laten we het zo zeggen, op het hoogste niveau... Uh, binnen het regime zelf. En dat is een groot verschil die moordaanslagen, hoewel uh, afgrijzelijk... waarbij uh, ook vrouwen en kinderen gewoon uh, van dichtbij gewelddadig om het leven zijn gebracht... Um, ja, waren minder makkelijk aanwijsbaar als, uh, als een grote uh, impact op het regime zelf. Er werd ook de hele tijd getwist over wie het nu gedaan zou hebben... En hierbij is duidelijk wie in elk geval geraakt is en wie kwetsbaar is. En ik denk uh, dat dat heel tekenend is... en ook de moraal binnen het regime naar beneden zal halen. Er wordt nu ook gesproken over veel overlopende militairen. Dus mensen die denken, nu wordt het uh, kritiek. Uh, we gaan nu naar uh, de verzetskant of naar de rebellenkant overlopen... Uh, nogmaals, ik wil toch uh, voorzichtig zijn met alle informatie die ik, ik ook zie. Omdat iedereen eigenlijk zegt dat informatie uh, moeilijk te bevestigen is. Dus het zal even tijd kosten voordat echt uh, het onderste boven komt. Is dat nog niet het grote probleem? Dat is hoe dan ook een groot probleem, ja. En ik denk dat we in Syrië uh, meer dan eens zien dat het ook een informatieoorlog aan het worden is. Dat geruchten soms uh, uh, bewust worden verspreid. Dat er een soort... Uh, ja, uh, Twitteroorlogen Twitter-oorlogen bijna plaatsvinden... om het oor van de internationale gemeenschap... om uh, de steun van de internationale gemeenschap. Ja. Aan de andere kant is het ook wel heel erg om te zien... dat ondanks honderdduizend uh, videoclips van beschietingen van huizen... van mensen die door scherpschutters op straat worden neergeschoten... van kinderen hè, die min of meer ontploft uh, zijn... dat het nog steeds niet heeft geleid tot, tot een betere oplossing dan dit. Ja. Dus... Het is ook wel weer duidelijk dat met alleen informatie... hoe erg de beelden ook zijn, je er niet komt. Nee. Wanneer ben je er voor het laatst geweest? Uh, in 2010. Hmm. Het zit... is uh, ondenkbaar hoe, die, hoe het land er nu uitziet. Het is een prachtig land en er is er waarschijnlijk weinig van over. Je zit in de buitenlandcommissie van, van, het, van het Europese parlement. Um, doet Europa er eigenlijk wel toe in deze, in deze, op, op het toneel daar? Het gaat toch tussen Amerika, Rusland, China... Ik denk dat Europa er meer toe zou kunnen doen en zou moeten doen. Dus dat we veel ambitieuzer moeten zijn. Uh, dat betekent dat we... Hoe doe je dat? Dat we harder durven zijn. Uh, soms soms uh, kan Europa nog wel een beetje terughoudend zijn. En denken we van, nou, laten we nog eens vertellen hoe vervelend het allemaal is. Terwijl dat niet de taal is die de Russen spreken. Niet de taal is die een Assad spreekt. Dat moet Geef allemaal. een voorbeeld dan van harder. Ik denk dat we veel eerder uh, diplomatieke en economische sancties hadden moeten treffen die, die duidelijker taal tussen aanleidingstekens spraken. Dus waarbij Assad dacht, oei, uh, we moeten Europa niet tegen ons hebben. En dat was in zijn belang op dat moment, want Europa uh, is hè, zonder sancties de belangrijkste handelspartner van Syrië. Dus dat maakt de EU, ook door hoe wij liggen, ontzettend belangrijk. En waarom lukt dat niet om het daarover eens te worden? Omdat uh, landen met name in het zuiden van Europa uh, ook afhankelijk zijn van, de, van energie. Uh, en dat er gewoon handelsbelangen zijn met uh, Europese landen. En in landen als Duitsland waar industrie groot is, is het altijd moeilijker uh, om dat soort belangen op te geven... voor een diplomatiek signaal of een politiek signaal. Dus het is altijd een belangenstrijd. Ik denk ook dat onze eigen crisis heel veel aandacht heeft weggezogen eigenlijk van... Uh, het buitenland, we zijn ontzettend met onszelf bezig binnen de EU. Dat is begrijpelijk, want we hebben grote problemen... maar we moeten niet vergeten dat onze positie op de wereld... ook in relatieve zin uh, snel afneemt. Uh, andere wereldspelers, Rusland werd al genoemd, China, Amerika... Um, maar ook een land als Turkije beginnen steeds meer een eigen rol te spelen. En willen wij er nog toe doen, niet alleen nu, maar bijvoorbeeld over tien jaar... dan moeten we zorgen dat we ook zichtbaar en actief blijven... Uh -huh. uh, op het internationale toneel, zeker in het Midden-Oosten... waar nu zo ontzettend veel verandert. Ja, dus... je, je wilt ja maar Rietje, wat ik ja. me afvraag... je zegt, hè, de Zuid-Europese landen die zijn toch hè, voor, voor een deel afhankelijk... van hun energievoorziening van die regio. En wellicht dat ze daar die afweging niet durven te maken. Maar hoe zou jij die afweging maken dan? Want... Ik kan me wel voorstellen dat als ik aan het roer zou staan van een Zuid-Europees land... en ik ben afhankelijk uh, voor mijn onderdanen uh, uh, van, van een land of een gebied... waar gewoon simpelweg stroom vandaan komt. Hoe zie je dat voor je? Wat, wat moet zo'n land zeggen en doen tegen zijn eigen bevolking? Um, nou, het is in geen van de Europese landen zo dat het om echt een substantieel aandeel gaat. Dus het gaat altijd nog maar om een relatief klein aandeel. Maar uh, in een land wat al economisch in problemen zit, zijn altijd soort beslissingen moeilijker. Want is het argument van onze banen, onze bedrijven, altijd groot? Maar ik denk dat Europa ook een keuze moet maken... wat voor soort wereldspeler het wil zijn. Uh, Europa is economisch nog steeds de grootste macht uh, in de wereld. Het grootste machtblok, en dat kunnen we uh, inzetten. Uh, tegelijkertijd zijn we een gemeenschap van waarden en hebben wij de hoogste standaard van mensenrechten... en streven we daar nog steeds naar, het beschermen en het uitdragen van mensenrechten. En als we niet willen dat dat een holle frase wordt of een soort papieren realiteit... dan moeten we dat ook laten zien. Uh, en ik denk dat een jonge generatie in een land als Syrië... maar ook in de hele omgeving, in het Midden-Oosten is de gemiddelde leeftijd 26... Uh, dat die jonge volgende generatie heel goed zal onthouden wie aan welke kant stond in dit soort conflicten. En dat het ook een kans voor ons is om uh, banden aan te gaan... met bevolkingen, via economische partnerschappen. Uh, en dat we daar als Europa ook heel veel aan hebben. Want het zijn ook... Economieën die als alles weer wat rustiger wordt op de midden en lange termijn... nog enorm gaan ontwikkelen en groeien. Maar ja. hoe leg je dat dan zo'n Zuid-Europees land uit? Want blijkbaar zijn er nu landen binnen de Europese Unie die zeggen... ja, maar wacht eens even, we weten niet zo zeker of we daar nou wel zo krachtig in moeten stappen. Dus het lijkt mij dat wij hun moeten overtuigen, niet, niet jonge mensen in Syrië of wat dan ook... maar dat we eerst even uh, intern gericht. Maar, maar, maar wat moet ik zeggen, en, en luisteraars misschien tegen mensen uit die gebieden van Europa... Van, he, dat ze daar misschien anders over gaan denken, want ik weet niet zo goed wat ik nu... Ja, het wordt eigenlijk gewoon direct gecompenseerd uh, door de EU zelf. Uh, heel veel van deze landen hebben al uh, enorme steun uh, hè, vanuit noodfondsen. Maar et maar ze nu ook. wordt dan wordt het geabsorbeerd daarin. Ja. Dus dat, die pijn zullen ze niet direct zo voelen. Uh, het zijn politieke afwegingen en de verschillen tussen de EU-lidstaten. Uh, en hoe zich dat ook wel eens manifesteert in dit soort beslissingen, zijn denk ik ook toch een beetje de groeipijnen van uh, de Europese Unie. Wie willen wij zijn op het. Wereldtoneel. En als je dan vraagt, doet Europa genoeg? Dan denk ik, nee, niet vergeleken bij wat ik graag zou willen dat we doen... maar ook niet vanuit wat we kunnen doen, welke kansen er liggen... en ook welke verantwoordelijkheid we hebben. Ja. Uh, en wat dat betreft is Syrië uh, een enorme testcase. Maar moeten we ook niet vergeten dat uh, een Arabische liga... Rusland, Verenigde Staten... allemaal een zeer aanzienlijke rol spelen. Iran. Ja. Tot slot uh, uh, nog even uh, één ding. Ik vroeg net aan je van wanneer ben je er voor het laatst geweest? En ja. toen zei je van ja... ik denk dat ik het land nu niet meer herken of wat er van over is. Uh, toen dacht ik aan je te zien dat het je heel erg aan het hart gaat. Uh, klopt dat een beetje? Heb je je hart een beetje verknocht aan, aan Syrië toen je daar was? Nou nee, ik vond het gewoon een heel mooi en bijzonder land. Uh, omdat je uh, al merkte dat er van alles uh, sluimerde. Ik bedoel, men, mensen zijn, hebben daar ook leren omgaan... met uh, de geheime diensten... die heel erg uh, geïnfiltreerd zijn. En, uh, nou, ik heb ook wel de mogelijkheid gehad... om wat mensen rustiger te spreken. En dan ja, waren ze met name heel nieuwsgierig... naar uh, hoe het in Europa was. Er zijn overal waar ik kom, vaak hoge verwachtingen van Europa. Wat Europa kan doen voor mensen, om mensenrechten te beschermen... om vluchtelingen op te nemen, om uh, een studie te bieden. En uh, helaas zijn we daarin vaak ook teleurstellend voor mensen... als puntje bij paaltje komt. Ja. Maar het gaat me zeker aan het hart omdat ik denk... Uh, dat wat er nu in Syrië gebeurt van een vreedheid is. En ik heb redelijk wat gezien uh, in mijn leven die ongekend is. Echt ongekend is. En uh, ik vind het... Uh, en ik voel me ook af en toe wel als machteloos, juist vanuit de politiek... dat we daar gewoon niet uh, relevanter en effectiever kunnen optreden. Ja. ja, Dus dat vind ik heel erg. Ja. Oké, okay. we gaan terug naar 1988. Ja, uh, monden vielen open. Toen ja. Ben Johnson op de Spelen van 1988 de 100 meter liep tegen zijn grote rivaal. Carl Lewis liep uh, Johnson uit Jamaica op het koningsnummer... een fantastische tijd, 9.79. Maar het record haalde nooit te boeken, want Johnson werd gedisqualificeerd. U weet nog wel doping. Toch bleef de herinnering aan de spectaculaire 100 meter. Zo ook in de gedachten van Walter Stokman, die er dit jaar een andere tijde sport over maakte. Op... Goedenavond, Walter. Hallo. Zullen we even, nog even luisteren naar die race? Ja, mooi. En het is een start. En het is Raymond Burr met een start. En het is Ben Johnson met een start. En Carl Ketchum? Nee, het you know? is Ben Johnson. Ben Johnson doet het weer. Was handige ik weet tijden. nog als het dag van gisteren waar ik was. Ja. De 100 meter finale, heren. Ja, Neddy Coleman was de laatste. was een fragment uit de andere tijden sport die morgenavond wordt uitgezonden. Ja. Um, waar was jij zelf in 1988 bij die race? Weet je het nog? Nou, nee, ik weet het echt niet meer. Ik weet wel dat hij... Dat hij dat, dat, ik ken het fenomeen, Ben ja. Johnson. Ik ben ook al oud genoeg om het te weten. Maar het is niet dat ik echt daar gekluisterd... Uh... Weet je wat Troy Douglas was uh, bij die race? <laughs> nou ja, ik weet het nu, door die uitzending. Ik weet dat hij nog voor Bermuda rende. En dat hij uh, daar was. Klopt. En, waar, waar zat je? Op de 40 meter. Bij, ja. bij de eerste rij van de... Van de... Link ja. van het stadium. Dat is ongeveer de middellijn uh, bij het voetbal. Ja. Uh, ja. Echt de mooiste plek. Ja. Waar, waar lag Johnson toen hij recht voor jou liep? <laughs> twee meter voor. <laughs> hij lag, toen lag hij al twee meter ja. voor? Ja. Ja. Ja. Bij 30, ja, bij 10, 20, 30 meter had hij gewoon uh, een voorsprong. En bij 30 meter was er 2 meter voorsprong, denk ik. Klopt? Jij hebt het gezien. Ik heb het nog niet gezien, talloze keren. Prachtig materiaal. Uit Canada, uit Amerika, met hele mooie slow-mo's, verschillende cameraposities. Die spieren die. Ja, waanzinnig materiaal. En ja, magistrale race. Iedereen die we gesproken hebben. We proberen natuurlijk een beetje van het Nederlands perspectief die race te reconstrueren. Omdat dat altijd de insteek een beetje van andere tijden sport is. Dat we vanuit een Nederlands perspectief naar dingen terug willen kijken. Dus uh, Nelly Coman, Troy Douglas, Henk Kraaienhoff. Um... Waren er mensen die, uh, die ook... Uh, want het ging dus eigenlijk tegen, tussen Lewis en, en Johnson. Nee. Waren ook mensen die zeiden, ja, het wordt zeker Johnson. Nou, van de mensen die ik gesproken heb... Wa was bijna iedereen voor Ben Johnson. Dat vond ik wel heel leuk. Maar dat ze zeiden, het woord Johnson heb ik niet gehoord. Want het was toch gewoon echt... Hij heeft namelijk de halve finale... Echt slecht gelopen. Heel slecht gelopen. Ja. Bijna niet de finale gehouden. Ja, dat, en hij heeft heel nonchalant omgespeeld met zijn, met, zijn, met zijn krachten. Want hij dacht van, ik kom wel in die finale. En dat, ja. dat ging bijna mis. Hij we derde, derde, op een, hebben echt uh... derde. We hebben derde, met 10-0-1 ja. of 10-0-2 of zoiets. Ja. En uh, heeft Karl gewoon 9-9, 9-90 zoiets. In die Zou hij toen ook zand een beetje in de ogen gestrooid hebben? Ja, wellicht. Nee, nou, het is zo'n spelletje. Ja, ja. en uh, ja, je geeft die jongens, je geeft Karl een beetje een goed gevoel. Zo, oké, okay, ja, ja. ja. voor hem en, mm. Of hij heeft in de tussenliggende, tussen de half-finale en de finale, gewoon nog even wat tot zich genomen. Want het bleek dat hij vals had gespeeld. Dat, eh, ik, ik moet alleen maar goed starten, dat is alles. En dan win ik. En het waren eh, profetische woorden. Maar eigenlijk was het verhaal natuurlijk, als het startschot klinkt, dan is het met, eh, met Ben Johnson voorbij. Want eh, dat was zijn ondergang. Het was een, zijn grootste moment en dit is zijn diepste val ook. Uh, Want hij heeft alles verloren. Eh? Met deze race heeft hij alles verloren. Wie hoorden we hier? Uh, dat was Kees van Beinem. En dat is misschien raar, zou je kunnen denken. Maar we kwamen erachter dat hij een heel mooi stukje heeft geschreven... in een literair tijdschrift, maandblad over rennen, hardlopen. Mm. En het was een heel mooi, uh, mooi verhaaltje. En toen hebben we gedacht, van, als we hem nou sowieso een paar stukjes laten voorlezen... en ook gewoon... Zijn gedachten laat geven over, over Ben Johnson. En het werkte bijzonder goed. Hij heeft mooie, ja, mooie gedachten, mooie, mooie, mooie visie op die, op die man, op die race. En uh, ik was daar heel blij mee. Ja. Ja. Johnson zelf hebben jullie ook gesproken. Uh, hij was erg openhartig over zijn verleden, zo ook over het moment waarop hij gepakt werd. I, I, I was in my room, laying down on my bed. En you know, I heard the knock on the door. And open en doen Charlie zo someone someone just died. And it was wrong. And did he didn't say anything until it was positive And I said no, can't be. And I said right then I said the finally got me. Hmm. Dat is wel opmerkelijk. Het is echt eigenlijk, eigenlijk zijn hele carrière in 28 seconden. Ja. Ja. Ja, ik vond het heel mooi. Ik ik vond het ik kon ja. al, eigenlijk mijn oren ook niet geloven toen hij dat zo zei, maar ik merk wel dat hij Kijk, hij is wat openhartig geworden omdat er nu inmiddels uh, duidelijk is geworden dat echt wel zes van die acht renners allemaal gebruikt hebben. En het is eigenlijk ontzettend onterecht dat hij uh, eruit gepikt is. Ja. Iedereen, zelfs Louis, zelfs daarvoor nog gepakt. Uh, die Engelse. Uh, nou, Christy. Hè? Christy. Eén ja, Christy, Inver Christy ja, weggemoffeld ja, door de Engelse Olympisch Comité. Het is zo hypocriet wat daar gebeurd is. Het is ongelooflijk. Ja, maar goed, het is wel gebeurd. Ja. Uh, uh, kort nog even, we hebben nog een minuutje helaas. Ik kan een uren met je doorpraten, maar we moeten... Uh, maar kijk eruit. Moeten, moeten <laughs> Wanneer is de uitzending precies? Morgenavond, hoe laat? Weet je dat uit je hoofd? 22 uur... 20. 20? Ja. Goed Dank zo, wel. Uit je hoofd. Ja. Nederland? 1. Ja, goed zo. Morgenavond uh, allemaal zien de documentaire van uh, andere Sport Reconstructie... van uh, de Olympische Spelen 1988, Ben Johnson op de 100 meter. En jij zit dus ook in, Torre, of niet? Sorry? Zit jij er ook in? Ah, uh, ja, heel kort. Heel kort. Heb je <laughs> Te kort. Ik heb het niet gezien. Hoe weet je dan dat het kort is? Uh, <laughs> uh, het gaat alleen maar over jou John, zit zit er altijd in even even Volgens, even mij, in, uh, volgens <laughs> mij gaat er nog iemand uh, even monteren in het, uh, in het clipje uh, Zo Zometeen na negen praten we veel meer met Troy Douglas Wij hebben echt veel tijd voor je, Troy Dankjewel ja, uh, <laughs> yeah, Over natuurlijk uh, de sprint Ploeg, Die in Londen aan de slag gaat En die, ja, wie weet misschien wel uh, Eremudaal gaat halen ja, In ieder geval de finale, dat is het doel, hè, Troy Ja en uh, Henk, ja, Lubberding ja, ja, Henk, we Lubberding. Henk Lubberding hebben ook. Henk natuurlijk over de, over de klassieke Pyreneeënrit die uh, vandaag werd gereden naar Bagnères-de-Luchon tot zometeen. Volg de tour bij de publieke omroep. De peloton is op jacht naar de vijf koplopers. Kijk op Nederland 1. Ga naar NOS.nl